Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Ons stelsel is niet langer het beste ter wereld. Denemarken heeft ons land van de eerste plaats verstoten. Dat concludeert adviesbureau Mercer in zijn wereldwijde pensioenindex. De index vergelijkt de pensioenstelsels in 18 landen. De afgelopen drie jaar kwam Nederland steeds als beste uit de bus... maar toen was Denemarken niet opgenomen in de index. Vorig jaar maande Mercer Nederland al actie te ondernemen. De NS komt met een nieuwe chipkaart voor blinden en slechtzienden. Met de kaart hoeven ze niet meer in en uit te checken op de perrons. Alle treinvervoerders doen mee met de nieuwe chipkaart. Blinden en slechtzienden kunnen telefonisch of op internet hun reis boeken... en daarna zonder in te checken in de trein stappen. Blinden en slechtzienden hebben met de huidige kaart vaak problemen... als ze bij de speciale palen op perrons staan. Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen inzicht in zijn eigen energierekening. Ze weten niet of ze aan het eind van het jaar geld terugkrijgen of moeten bijbetalen. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieu Centraal. De organisatie heeft ruim duizend huishoudens laten ondervragen. Twintig procent van hen maakt zich zorgen over de rekening. Ze weten niet of ze die in de toekomst wel kunnen blijven betalen... omdat ze geen idee hebben hoe ze kunnen bezuinigen op hun energiekosten. De Nederlandse overheidsdelegatie brengt binnenkort een bezoek aan Noord-Korea. Dat is voor het eerst sinds het aantreden van de nieuwe leider Kim Jong-un. De delegatie bestaat uit ambtenaren van economische zaken en vertegenwoordigers uit de agrarische sector. Volgens een betrokken landbouweconom heeft het bezoek zowel een zakelijk als een humanitair karakter. Zo wil de delegatie onderzoeken hoe Nederland een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de voedselvoorziening in Noord-Korea. Het weer, stapelwolken met af en toe zon... vooral in de kustprovincies kan een bui vallen... tot vanmiddag een graad of 13. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Breukelen en het holendrecht 8 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam... voor Hoog 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Bad Oeverdorp, 5 kilometer. A7, Horen richting Amsterdam voor Knopend Zaandam, 4. A8 richting Amsterdam voor Knopend Koenplein, 4 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen voor Knopend Raasdorp, 6. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost richting Den Haag... tussen Afgit-Volendam en Oud-Zuid, 14 kilometer. Dat komt er een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A12, Utrecht-Den Haag voor Den Haag Malieveld, 6. A15, Europoort Rotterdam voor Knopend Vaanplein, 4 kilometer. De A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 5. En op de A28 zolle richting Amersfoort voor Amersfoort 6 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Volgens mij is het in de jaren 80 niet helemaal gelukt voor deze eendagsvlieg. De groep Bros en Ben Wil A. was wel een lekkere plaat trouwens uit die tijd. Vandaar ook graag bij Stanford op zaterdag. Begin van uur 2 van dit programma. Zier FM. Voor Zandvoort en de regio. En in de uur twee hebben we uiteraard weer heel veel uh, onderwerpen. Waaronder het volgende. Ja, uiteraard rond de klok van half vier. Het zal iets later worden omdat de wedstrijd van AFC-SV Zandvoort om kwart voor drie is begonnen. En we hadden om half vier uh, gepland de evenementenagenda. Maar dan is nog net het einde van de eerste helft. Dus we gaan dan even, eerst even schakelen naar het voetballen. En daarna naar een plaatje waarschijnlijk. De evenementenagenda dus iets later dan half drie vanmiddag. Uh, ja, nog zoals gezegd, uh, SP Zandvoort is uit Amsterdam, Joop van Ness is aanwezig en dan gaan we zo meteen om, rond de klok van kwart over drie voor de, eerste, voor de tweede keer weer schakelen naar de voortgang van de eerste helft. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort uh, en ik zou zeggen uh, blijft u luisteren want we hebben natuurlijk ook een heleboel muziek. Ja, waaronder deze van Billy Ocean. De rest van Job. jij hebt een doelpunt. 24 minuten van de wedstrijd, kast de vis wordt onderuit geschoffeld. ziet er niks in, maar soms dacht toch echt aan overtreding. Blijf er even staan. AFC profiteert van en staat met 1-0. Deze... Joh, de, de, de, de, ik kom er even niet meer op. Ja, het is niet te geloven. Ik ben hem in één keer kwijt. Kijk Bush. wat Bush, watering heights. Natuurlijk. Hoe kan ik hem vergeten? We gaan naar uh, Jan Fres voor het vervolg van de voetbalwedstrijd. Normaal gesproken eind eerste helft. Maar kwartier later begonnen. Dus jouw staat het uh, daarvoor uh, nu. Nou, het staat er niet goed voor. Want we hopen hier een schijf, Het is ook gewoon de boel te bestieren. Want nog geen drie minuten na het eerste doelpunt van de A.C. ziet hij een... Uh, een glashuiver bij het speelgeval over het hoofd. Zandvoetse uh, assistent die stak de vlag omhoog. Het was ook gewoon echt bij de speel. Hij laat doorspelen. Ja, en toen had hij alleen nog maar boy de vet, uh, op zijn weg. En die uh, kon hij vrij makkelijk uh, passeren. Even later een um, uh, uh, uh, geval van uh, aan de andere kant... het uh, negeren van een vlagsignaal van zijn assistent. Um, de assistent van AFC die wachtte voor een bal voor Zandvoort. Dat vond uh, de arbiter niet goed. En de bal ging naar de andere kant toe. Die ging naar AC. Ik snap er niks meer van. Um, ja, als je dan toch je assistent in de geert laat, dan lekker thuis blijven. Want de jongens worden, want de regen die behoren, behoorlijk, doet nu ook kwijt en dat, uh, ja, dat verdienen ze eigenlijk niet. Uh, goed, de moeten we moeten is nu een behoorlijk aan ze gaan trekken. Want ze zijn ondertussen 2-0 achter. En ze proberen erin te komen. Het zijn wel slimme balletjes, maar het stel is spek glad. Die bal krijgt een snelheid, dat is ongelooflijk. En ja, dat kan je vaak niet verlopen. En ook ja, daar gaat het een. Je te en terecht terecht, boys. Boy Fischer gaat op de bom, want hij schopt gewoon na. had hij eigenlijk rood moeten geven. Hij heeft die, uh, die mastel dat het uh, niet gebeurt. <lacht> en nu is AC aan de bal. De helft van zomervoer. De dieptepaas. Buiten Buitenspel. Ja, buitenspel geplacht en geploten. Maar, uh, zo gaat het hier constant. Uh, de supporters die zijn er niet helemaal mee eens. Dus dat zeg ik helemaal niet eens. En, maar die heeft niks te vertellen natuurlijk. En die schuis heeft een gegeven dan ook oog uiteraard. Dit de bal van Max Aardenwerk Erik, op Boy Visser, die was mis. Ging niet goed. Uh, via voet van de AFC ging het over de zijlijn en mag soms wat gaan gooien. En dat doet je stille. aan de rechterkant van het veld. Boy Vissering. Voor ging. Visser, maar hij heeft het moeilijk vandaag. En nu gaat hij ook weer de bal kwijt, wat zelfs gebeurt. Maar dat is mij koud, ik die bal voort, hij krijgt dat lukt niet. Hij wordt gesmoord door in maar Wordt Maar de tweede komt toch weer aan de AC, dan komt hij eruit. AC in de avond, maar als ze van maken, dan hebben ze dan de twee verdedigers voor zeg, en dan gebeurt het niet. We zijn goed verdedigd van Jan van der Vel en toch blijft de AFC in balbezit. Het is zo echt, het is net alsof je, ja, uh, aan de schaatsen bent daar aan die andere kant van het veld. Het is een speculatuur om de afspraak richting de spelers op de grond. Goede dat toch Michael Kuil. Kuil, met de bal in de vond geeft een liefde part, maar dat is niet zorgvuldig genoeg. En dat is heel simpel voor het voor AFC. Nou, u hoort het. Laten we een nieuw gespeeld, even kijken. Um, um, um, bijna een half uur. En de uh, stand is nu uh, 2-0 voor AFC. Met Zandvoort in de avond. Is zo dadelijk uh, over een kwartiertje komen we weer terug bij Joveness. En dan is het uh, einde eerste helft. Hopen dat het voor SV Sanford dan weer een beetje beter gaat. Hè? dat we nog uh, tot scoren gaan komen. Ja, je weet het maar nooit, Albert, jongen. Nee. Lastig. We wachten het af en we houden je op de hoogte bij CFM Stonefoorts. En hier is Crystal Burke in de Lady in Red. I've never seen you look so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Mm -hmm, mm -hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give out I do tonight op 106.9 CFM CFM Zie me graag Ik heb je nodig Wat ik voor je voel vandaag Wil ik nooit veranderen Zie me graag Ik heb je nodig ik wil niemand anders dan jij, en niemand anders. Jij hebt een plaats hier in mijn hart. Dat hart van mij lijkt soms op slot, het maakt je zo verward. Ik wil gewoon maar dingen samen doen met jou. En als jij dat ook zou willen, kom dan ga.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 alsjeblieft dat het voor mij om niemand anders draait. Zie je dan niet dat ik gewoon maar van je hou en dat ik mijn hele leven dronen met jou. Ik wil alles voor je geven. Ik sta naakt hier in de kou en het lijkt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 Traan. Ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij, niemand anders. Ik wil niemand anders. Draait de muziek van al wel vaker bij Salvoet op zaterdag. En dan in een mega medley mix. <laughs> en ditmaal draaien we een nummer van hem gewoon helemaal los je hoorde, Zie me graag, ik heb je nodig. Mooi nummer hoor. Jazeker. Oeh. Oeh. Geweldig. Kippenvel. Voordat we weer naar het voetbal gaan, nog even een plaatje en een kort berichtje. Ja, want we hebben een rebelse rebel in ons midden, hè? Is het waar? Ja, ja, echt. En dan doe ik uiteraard op Marianne Rebel, want de Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel... werd uh, maandagochtend vroeg gewekt door lawaai in haar tuin. Ze zag twee mannen met een houten kunstwerk van haar wegrennen en bedacht zich geen moment... Nou, nou komt hij. Ze pakten een golfclub en renden ze achterna. Dat, dat had ik wel willen zien trouwens. <lacht> het Gaius uh, liet het kunstwerk vallen en verdween richting de watertoren. Het, het werk is wel beschadigd, maar staat nu weer in de voortuin. Ik ben nu weer warm, van de schrik bekomen en denk... Goh, wat is mijn werk toch populair? Melden ze toch wel uh, humorvol op Facebook. Heeft u eventuele inlichtingen over deze, deze uh, ja, uh, inbrekers-CQ... Uh, uh, rare jongens. Uh, meld u zich dan even bij Marianne, maar ik, die, dat had er als een foto waard geweest. Marianne Rebel in piano, ja, ja, met ja, ja. golfclub, erachteraan. Ja hoor, dat wordt niet gejat. En N zeker niet van Marianne N Rebel. N niet spotten met Rebel, hè? Nee. Dan ben je de klos, hoor. Dus kijk uit. Zo gaan we naar Joffredes, slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. AFC Amsterdam tegen SV Stolvoort. Maar eerst hebben we nog een hele mooie voor je klaarslaan voor Cindy Loper. Hier is Time after time. Van de eerste, eerste helft van de voetbalwedstrijd. AFC Amsterdam, SV Sanford gaan weer over naar Amsterdam. naar nou, Joop van Es, waar het nog steeds regent, Joop. of is het middels weer droog? Nou, het regent niet hard, maar het regent wel nog steeds. Maar er is nog iets veel ergens aan de hand. Want Sanford is op een 3-0-8 stand gekomen. Oh? Uh, Sanford ontbeert het aan geluk. Ze hebben totaal geen muscle. Die balken vallen net even verkeerd. Ja, en AFC er geen schot mee. Er wordt keurig op het hoofd Er is niet gemikt en die komt alleen maar heel hard achter de set. En er was een heel simpel bal voor. Die spits dus Zandvoort, ja, zal toch uit een andere fase moeten gaan tappen. We hebben nog een paar minuten natuurlijk voordat er uh, gerust gaat worden. Het zal niet al te veel zijn. En de Zandvoort mag nu de bal gaan gooien. Aan de linkerkant, Bas Lemmers gaat het doen. Lemmers die twee weken weg is geweest omdat hij uh, ruzie met keur had. Uh, is nu weer in genade aangenomen. Vorige week in invalbeurt. en Nu heeft hij vanaf de basis uh, is erbij. Uh, Kalus, Raal uh, Kalis naar Bordeaux. Er is geen beweging vrienden, bij Zandvoort. En het begint ook passen op het te komen, trouwens, zie ik nu. En dat betekent toch dat het een, een oppassergebase is. En daar wordt dan Timon de Reus bereikt, De Reus. Kan niet wat men doen. Net een paar een keer foute basis dan doet dit wel goed. Max weer. Aardewerk. Hij wil het niet gaan halen. Hij wil uit gaan halen. Hij haalt ook uit. En het is wel een mooi schot. En vooral met dit veld. Hij hield een prachtige lagen. En de stuitte er twee keer. Ja, en dan moet je als toch verdampt goed opletten. je die bal nog te pakken gaan krijgen. Maar hij heeft hem dan in ieder geval naar. En, en Zand voor de rechterkant van Dus zilver. Speelt daar kost de aan. De spriek moet nog ver geduwd, krijgt de vijf op mij en niet meer dan terecht. Hoe moet je dit vlak vormen, dus uh, dat deed hij eindelijk een keer goed die Even uh, uh, Kijk, Wilger nee, gaat niet nemen, Die moet de gaat er nemen. Die staat nu op de rechterkant, dan moet ze een inzwingen. En dan krijgen we weer dat spelletje van zand. Dan gaan er een stuk of, man, een stuk of vijf, zes die gaan uit de veld van de sessie weten. En dan komt die bal komt die bal in de finale, komt niet goed terecht. Weer niet goed terecht. Pak de aardewerk. Naar Dat reus. Nee, ook weer niet goed. Nu dan. Dus is ...die zit in 16 meter. Nou moet wordt hij eruit gedwongen. En dat kan hij toch wel voorgeven. Nummer wordt weggekropt door de AFC. En. en die kan uitverdedigen via de vleugel. Toch weer zandpoort aan de bal. Michael Kyle. Michael Kuil werkt ontzettend hard vandaag. Dat is ongelooflijk... En dat hij, doet hij al drie kwartieren. En daar kan hij vries zijn. Die, de baan, die de baan schiet over. al 10 centimeter hoog. ...meer is er absoluut niet geweest. Hij werd weliswaar een beetje geïnterd, maar een beetje meer geluk. Dat begonnen ik dus de reportage. mee. Het is wel een geluk. Als we hier een beetje meer geluk zou hebben gehad, dan had die bal gewoon ziet de onderkant van de water ingegaan. Dus dat is niet het geval. Oh, nou jongens, in spijt, maar het spel wordt stilgelofd blessuren. Dus we kan wel even duren. Um, laten we dan maar terug gaan naar de studio. En dan uh, proberen om uh, straks weer uh, het spel op te pakken. Dankjewel. Joop, straks voor de tweede helft komen we uiteraard bij jou terug. Daar in Amsterdam, waar het nog steeds een beetje regent, hier ook helemaal. Het begint al een beetje droog te worden, dus wie weet... misschien houden we een droge zaterdagavond eraan over. Het zou wel lekker zijn, want er zijn heel veel evenementen te doen... en ook uh, vanavond weer. Dat hoor je zo dadelijk in de evenementenagenda bij CFM... na het volgende plaatje van Vendeburg. Hier is The Burning Arts. Bueno Zo stevig geplaatst op de zaterdagmiddag bij ZFM Sanvoorts Radio. 24 uur per dag bij je. 106.9, kabel 105. En natuurlijk ook op internet op ww.zfmstandvoorts.nl. Tv, kanaal 40 digitaal, 45 analoog. Waar vind je ons niet, hè? Overal. Overal. overal. En overal zijn ook evenementen in Standworts. Daarvoor nu de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, dan beginnen we bij uh, Storm, uh, het eindfeest. En daarvoor gaan we naar het strandpaviljoen Storm nummer 8. Strandafgang Paulusloot nummertje 8. En dat begint allemaal om 4 uur en duurt tot kwart voor 12. De entree is gratis. Het, het, het einde van het seizoen is nabij. Maar voordat uh, we gaan beginnen met afbreken nog één laatste feestjes. feestje. Met een muzikale omlijsting van diverse bands en uh, live muziek. Ook bieden ze een barbecue onbeperkt aan. Inclusief salar, bar en cocktail voor maar 15 euro per persoon. Maar wel graag even van tevoren reserveren. Dus dan hebt u nog een uh, 20, dikke 20 minuten om dat van tevoren te reserveren. De entree is gratis. Maar kom in ieder geval vooral gezellig een drankje drinken op het feest. Dus het, uh, het einde van het seizoen vieren ze dan op stormacht het eindfeest. En dat begint vanmiddag allemaal om 4 uur. Vanavond om tien uur bent u van harte welkom in Café 4. Want daar hebben ze een DJ en een saxofonist. En dat is, begint allemaal om tien uur. En ik heb begrepen dat dat hele, heel leuk is, hè? Ja, dat gaat echt heel leuk worden. Want er is een DJ en die saxofonist speelt op de muziek, speelt hij live mee. Vanaf tien uur, Café 4 in de Haltestraat. Gaan we naar zondag. Meer muziek. Ja, jazz. Jazz in Zandvoort. En morgen is er Philip Paar aan de beurt. Philip Paar is een zanger in de, grote, is een grote, in de grote traditie van de vocalisten... als Sinatra, Perry Como, Tony Bennett, Mel Torme... maar wel met een eigen geluid. Presentatie en uitstraling. Hij won diverse muziekprijzen, waaronder de Konamis Award en de Keytown Awards als beste solist. Voor de Avroradio radio stond hij in de schijnwerpers... met het Metropoolorkest en met de Skymasters. Morgen vanaf half drie van harte welkom in de krocht. Voor meer informatie kijkt u even op www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl Morgen, ja, een grote autopuzzelrit. En die wordt is georganiseerd door Café Koper. En Café Koper is te vinden aan het Kerkplein 6. En dat begint om half 1 en duurt tot 6 uur. En de deelname kost 7,50 euro. De Café Koper autopuzzelrit wordt uitgezet onder het motto... het gaat om de lol, snelheid speelt geen rol. Dit is een leuke, mooie route met gekke en serieuze vragen en opdrachten. De start is rond half 1. Vanaf nieuw Unicum en de prijzen uiteraard in het café rond vijf uur. Voorwaarde voor deelname is voor eigen risico. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan personen en of voertuigen. Wilt u zich nog inschrijven? Neem even contact op met Café Koper. Morgen vanaf half 1 de Café Koper auto puzzelrit. En liefhebbers van klassiek kunnen morgen ook aan hun trekken... want er is weer een klassiek piano recital in de protestantse kerk... aan de Poststraat 1. Dat begint allemaal om 3 uur. De entree is 5 euro. Kerkpleinconcert met dit keer een piano recital van Regina Albrink. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk open. Dus u bent van harte welkom klassiek liefhebbers in de protestantse kerk... aan de Poststraat 1 om, uh, vanaf half drie, drie uur, begint het concert. Uh, u bent ook nog tot 21 oktober van harte welkom... de tentoonstelling Beelden van Zand in het Zandvoortsmuseum... in de Zwariweestraat, 2 euro. Alles wat u al hebt willen weten over het maken van zandsculpturen kunt u daar uh, gewaar worden. En ook nog tot 28 oktober uh, is er in het Zandvoorts Museum de tentoonstelling Historic Grand Prix Formula One. Het uh, is 2,25 euro. Circuitpark Zandvoort heeft dit jaar... De eer gedaan aan haar rijke autohistorie tijdens de eerste Historic Grand Prix of Zandvoort. Het Zandvoortsmuseum haakt hierop in met een tentoonstelling over winnaars en verliezers, racefilmpjes en promotieposters, miniatuurraceauto's en meer. Kortom, een must voor de liefhebbers van snelheid en autosport. De tentoonstelling loopt zoals gezegd tot 28 oktober en het museum is op woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur geopend. Ook tot 30 oktober bent u welkom bij de tentoonstelling 100 jaar Raadhuis. En dat is in de centrale Raadhuishal, Svalueestraat 2. Uiteraard is de entree gratis. Speciaal voor de Open Monumentendagen dit jaar... heeft het Zandvoortsmuseum een kleine tentoonstelling ingericht... in de centrale hal van het Raadhuis. De tentoonstelling staat in het kader van 100 jaar Raadhuis. En kan tot 28 december van maandag tot en met vrijdag bekeken worden. Kijken we vast even vooruit. Ja, dat is ver vooruit. 3 tot en met 11 november is het weer tijd voor de Kunstweek in Zandvoort. Zandvoorts Museum, Gallery, La Raven, Koenwaard, Art Gallery, Gallery, Art Tratra, Kunstkrachten 12 en het VV Zandvoort. De Kunstweek in Zandvoort van 3 tot en met 11 november staat dit uh, jaar in het teken van het thema Kunst voor Iedereen. Wat is er te doen tijdens de Kunstweek in Zandvoort? U, u kunt het allemaal nalezen in de, uh, uh, op de evenementenagenda van het VVV. Eh, dan kijken we ook nog even naar 3 november. Want dan is de derde nationale 50-plus dag in Zandvoort. Die kan ik mij nog heugen van vorig jaar. Maar ja? Nou ja, toen heb ik een helikopter over Zandvoort mogen vliegen. Eh, en in navolging op het succes van afgelopen jaar, jaren... wordt ook in 2012 de nationale 50-plus dag in Zandvoort aan zee georganiseerd. De nationale 50-plus dag op zaterdag 3 november vormt de kick-off... Van de neem je niets voor en doe van alles week. Een week die volledig in de tegenstaat van de jongere ouderen staat. Met leuke acties, aantrekkelijke aanbiedingen... en veel, heel veel gratis activiteiten en workshops. Wordt de 50-plusser in het zonnetje zit. U leest er alles over op de website van het VVV Zandvoort. En ook alvast even voor de cinema-nostalgie-liefhebbers... schrijf in de agenda 6 november, de dinsdag 6 november... want dan opent cinema-nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren... Le Gendarme de Saint-Tropez. Waar, okay. waar heb ik dat vaker gehoord uh, vandaag? Uit 1964 met in de hoofdrol uiteraard Louis de Funet... En uh, dat is een prachtige humoristische film om te gaan zien. Schrijft u vast in uw agenda. 6 november, Cinema Nostalgie, Le Jardin de Saint-Tropez. En in de enige bioscoop van Stanford vanaf 30 oktober de nieuwe James Bond-film Skyfall. Genoeg te doen dus de komende dagen hier in Stanford. We hebben gewoon weer zin in Stanford met z'n allen, toch? En zin in een beetje lekker weer. Nou, dat krijgen we alleen maar maandag. Dit weekend valt het een beetje tegen. En dan hebben we heel veel regen nog te verwachten. Hier is Crowded House, Weather with You. Welcome. Stormy weather At 57 Mount Pleasant Street Well, it's the same room But everything's different You can find the sleeper www.zfmzandvoort.nl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 deze plaat mag het best zijn van Queen. Jorden, I want to break free. Nou, voordat we weer naar voetbal gaan... Uh, nog even één plaatje en eens even kijken... hoe het ging met de kwalificatie van de Formule 1. MM. Race Radio, Pit Report. Woon staat daar morgen op pole position. De enige, de man die er verstand voor heeft en die het ook weet is uh, Albert Jan Goed luisteraars, ja en de, de kwalificatie werd vanmorgen al verreden. De, dat, die, vanmiddag om twee uur op RTL 7 was alweer een herhaling. En echte racefans hebben natuurlijk vanmorgen vroeg gekeken. En zullen ook morgenochtend vroeg, vroeg op moeten, want dan uh, is de race ook weer live te volgen. Ik denk uh, rond de klok van zes, zeven uur. Uh, Dan hebben we het over de Formule 1 race in uh, Zuid-Korea. Met nog vijf races te gaan. Uh, start op Pool. Niet wat men zou denken. Vettel, nee. Maar zijn teammaatje uh, Webber, die start van Pool. Gevolgd door Vettel, Hamilton en Alonso op plek 4. Wat is daar nou zo spannend aan? Vettel heeft in, in, de, uh, wereld, in de stand om de wereldkampioenschappen. Schappen 190 punten bij elkaar gereden en Alonso 194. Vier puntjes. En vier puntjes verschil met nog vijf races te gaan. En als je die startopstelling even voor je hebt, dan heb je Webber. En daar staat dan achter, achter, achter Webber op de tweede rij staat Hamilton. En rechts van Webber zie je Vettel met in zijn kielzog gevolgd door Alonso. Oh, spannend. Dus dat belooft een hele spannende race te zijn. En zoals, zoals Alonso meldde. Elke race vanaf nu is een finale race, dus het, het gaat erom spannen. En hoe laat moeten we morgenochtend op? Ik denk 6, 7 uur. Oh, shit, oké. Okay. Dus wat is mooi? tijd. Heel, heel veel plezier dan. Ja. Hier is uit de Eurobreakdown van And Some Nights. Some nights I say up, casting in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up Tussen in ieder geval van en Sam Nijts. Uh, zo vlak voor vier uur gaan we nog één keer terug naar Jalfres in Amsterdam. Hoe is het met SV Stalvoort al een beetje hersteld? Nou ja, Rob, ze zijn net uh, twee, drie minuten bezig hooguit. Dus uh, dat, uh, dat lokte bijna trouwens, hoor. Bijna was het, uh, uh, even kijken, uh, dat was volgens mij een uitzel. Want die is, oh, dan moet ik even iets rechts zetten. Want voor aanvang van de wedstrijd vroeg ik aan iemand... Van waarom zit wat de Bank? Daar werd gezegd dat hij is licht geblesseerd. Dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. waarvoor mijn excuses. Maar goed, eh, ondertussen eh, hadden we wel een behoorlijke kans gehad En eh, die ging er helaas niet in. Nee, dat was eh, toch. Het was inderdaad Boris die eh, die kans kreeg. Eh, jammer, maakt niet uit. Gewoon verder werken. We hebben nog drie kwartier om, eh, om, om terug te komen. Soms gaat achterin een-op-een -een spelen... Ja, en dan kun je alle kanten op, of het wordt gewoon uh, keihard uh, 6-1, of het uh, winnen met 4-3. En uh, ja, dat zal de tijd uitwijzen natuurlijk. Soms mocht een vrije schot nemen. En die schijf is een Piet Lut eerste klas, want die bal moet gewoon 10 centimeter weer opzij. En dan moet hij dus 5 centimeter verder. Je moet er een beetje tuurruis van, van die man. Nee, maar heb het er maar mee te doen. Dan gaat die bal diep de vinden. Kunt Berg met niet bij, jammer. En daar krijgt iemand een duw en dat was uh, flink, hè? Uh, Sonders had ik die een een ongeduw. En het is een metertje of, nou het zal het zijn, 5 uit het 16 meter gebied. En als je nou een flinke poeier hebt en dat heeft Peter Koper, ja, dan heb je kans met name als je nog kijkt, een klein stuitje mee kunt nemen op het uh, kletsnatte gras. Boven we gelegd. ik denk, nee, ze gaan het niet in tweeën doen. Maar uh, Peter Koper gaat het inderdaad wel doen. De zei, gestaan dat ze moeten wachten tot het zijn fluitsignaal klinkt want uh, dan zal hij afvuiten. En de muur moet een meter of drie verder naar achteren. En het is alleen maar voor kopen een stuk prettiger... om dan die boven proberen in één keer erin te prikken. Hij krijgt hem toch aange aangereikt door Jan Sonneveld... de scheidsrichter die het, de, de, de wijn of de, de, de, de muur goed bijgezet. En dan komt er een signaal en een gigantische, kijk die schuiter, Maar hij gaat uh, via een speler van AFC, gaat die over de achterlijn. Zandvoort mag gaan corner nemen. En misschien kunnen die nog even mee. En weer heb geen tijd, ik heb een tijt, geen idee. Later, het is nee, dat gaat helaas niet meer lukken, Jop. Zometeen in het volgende uur meer. Kom straks terug, Kom straks Oké, okay, dankjewel en graag tot zometeen in het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Hier is Steve Wingwood en High Love.